niet zoveel Tweede Kamerleden valt me op. Ik heb er maar een stuk of drie gezien. Ik weet niet of dat iets te betekenen heeft. Misschien hebben die allerlei andere dingen te doen. Wie er wel is is Gerdy Verbeet. Die heb ik gezien. Die kwam hier net. En natuurlijk de kandidaten die worden op dit moment daar komt Hans Spekman binnen, zie ik. De kandidaten zullen straks vanaf de andere kant het podium op komen stormen. En dan zal Spekman kort bekend maken wie de winnaar is. Ja, het is een bijzondere verkiezing. Ik bedoel, We hoeven niet helemaal de procedure uit te leggen met de stemmen. Maar het is niet zo one man, one vote, or one woman, one vote. Nee, de leden van de Partij van de Arbeid moesten een uh, voorkeur aangeven. Dus die mochten, uh, de nummer 1, die mochten aangeven wie van hen uh, nummer 1 moest worden, nummer 2, nummer 3. Dus die moesten een volgorde van belangrijk aan, uh, belangrijkheid aangeven. En daar, is dan, daar rolt er uiteindelijk iemand uit die het uh, vaakst als nummer 1 op de lijst is gezet. Goed, en dan gaan we zo ja, kijken naar ook Hans ook Spekman. Want uh, die praat nu even tegen de fotografen, zie ik. Want wij kijken mee met het televisiebeeld. En hij kijkt nu een beetje naar de zijkant. Waar kijk je naar? Hey, kijk nou, de kant ja, de beste pandemij. mensen, welkom allemaal uh, bij deze bijeenkomst... voor de verkiezing van de nieuwe partijleider van de Partij van de Arbeid. Uh, alvorens ik verder uh, ga zeggen over hoe de verkiezing is gegaan en wie er heeft gewonnen... wil ik wel kort ook nog even toch stilstaan uh, met elkaar. Maar dan in woorden uh, bij uh, het vreselijke busongeluk wat er is geweest. We hebben heel veel mensen gehad die ons daarover mailden. En ik vind het ook zelf vreselijk. Ik denk iedereen in de zaal ook. Ik bedoel, het zal je kind maar zijn, het zal je familielid maar zijn. Of zal je vader maar zijn voor die buschauffeur uh, zelf. Dus dat vind ik echt uh, gruwelijk. Maar het leven gaat wel door. Uh, dus vandaar ook uh, dat ik nu verder ga met de aankondiging van de winnaar. ...van onze lederaanpleging. Allereerst wil ik zeggen, het is echt een feest van de democratie geweest. Dus ik wil ook namens het partijbestuur alle vrijwilligers van alle teams ontzettend bedanken... ...voor hun enorme inzet en inspanning overal in het land om deze debatten mee te organiseren... ...maar daar ook te zijn en mensen te steunen van onze partij. Dus ontzettend veel dank daarvoor. Komst, beste mensen, opkomst is een recordopkomst. Nog nooit is er zo'n hoge opkomst geweest en die is 68,6%. Ja. Dus dat is echt enorm. Ja. En het record, het record tot nu toe was 54% in de verkiezing van Wouter Bos. Dus het is echt een recordopkomst. En de uitkomst is eenduidig. In één stemronde... Uh, is gekozen tot de nieuwe partijleider van de Partij van de Arbeid met 54% van de stemmen, Diederik Samson. Komen ...op dit moment het podium op en Diederik Samsom juicht en wordt toegejuicht ook door de andere vier, de verliezers. En ze omarmen hem nu. De Jacobi omarmt hem, Ronald Plasterk nu. Martijn van Dam heeft het al gedaan en als laatste krijgt hij de felicitaties van Nebhat al Albayrak. Ik wil een woord van dank uitspreken, ook voor de andere kandidatenmensen. Ik wil nog voor de volledigheid de uitslag. Ronald Plasterk had 31,6% van de stemmen. Nebald Al-Bayrak. Nebald Al-Bayrak, 8,2% van de stemmen. Martijn van Dam, 3,9% van de stemmen. En Lutje Kobi, 2,3% van de stemmen. Beste mensen... Ik wil echt deze kandidaten, alle vijf, uh, maar ook de vier verliezers, ontzettend bedanken voor hun inzet in deze campagne. Jullie hebben onze partij weer laten zien hoe die, dynamisch die is, hoe sterk die is. En dat we doorgaan met ons, jullie drijf en met onze drijf van ons allemaal, alle campagnes. En zo worden we weer de krachtige Partij van Arbeid die we horen te zijn. Jullie ontzettend bedankt voor jullie strijd. Dank u wel het woord aan Dirk Sampson, onze nieuwe partijleider. Misschien moeten de fotografen even... Ik verander niet meer in de komende seconde, jongens. Hier sta ik. Dames en heren, voor u staat een dankbaar, een trots en een strijdbaar partijleider van de Partij van de Arbeid. Beoogd partijleider, voeg ik daaraan toe, want dames en heren, morgen is pas het partijcongres. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen van de leden en dankbaar voor deze prachtige verkiezingsstrijd die wij mochten voeren. En allereerst en dan natuurlijk dank aan mijn Formidabele medekandidaten die stuk voor stuk een fantastische campagne neergezet hebben... en Nederland hebben laten zien wat de Partij van de Arbeid allemaal in huis heeft. APPLAUS dank ook aan alle medewerkers van de partij die de debatten organiseerden... en deze verkiezingen in goede banen leiden. En grote dank aan alle vrijwilligers... Natuurlijk die van mijn eigen campagne-team. Maar zeker ook die van alle andere campagne-teams. Jongens, laat je even horen. Zij hebben drie weken lang een fantastische prestatie geleverd. Wat een energie en wat een betrokkenheid hebben we de afgelopen weken gezien. Bomvolle cafés. Ik herinner me Café de Reutel in Middelburg. Roland, Ronald en ik op het biljart en de mensen vielen bijna uit het raam. Zo vol was het. En lokale vrijwilligers die een heel plein in een winkelcentrum van spijkenissen vol weten te krijgen voor een campagnebezoek. En leden die naar meerdere debatten afreisden omdat ze zo vonden dat ze alleen op die manier goed geïnformeerd hun keuze konden maken. En tegen de cynici die stellen dat politiek de mensen niet meer interesseert en politici de mensen niet meer bereiken zeg ik. De afgelopen weken bewezen uw ongelijk. Politiek leeft en de partij bruist. Ik ben ontzettend trots op deze prachtige partij. APPLAUS en ik ben strijdbaar. De leden van de Partij van de Arbeid hebben de partijleider van de grootste oppositiepartij van Nederland gekozen. En die oppositie wil ik krachtig gaan aanvoeren. Samen met mijn collega's in de Tweede Kamer, met de hele partij... ook met andere partijen en met maatschappelijke organisaties... zullen wij de strijd aangaan tegen het onverstandige en soms ronduit onfatsoenlijke beleid van het kabinet Rutte. En met nieuwe energie die we al hebben opgedaan en zeker nog gaan opdoen in de komende tijd... zie ik die strijd met optimisme tegemoet. En met ongeduld. Er is weinig fantasie voor nodig om te voorspellen waar het katshuisberaad naartoe op weg is. Naar een versterkte voortzetting van de afgelopen anderhalf jaar. Meer korte termijn hak- en breekwerk in essentiële voorzieningen en de koopkracht van lage en middeninkomens. Geen hervormingen die de economie versterken en zo het begrotingsevenwicht realiseren. En, zo weten we sinds een week, we krijgen niet alleen meer financieel trapezewerk, maar ook meer heilloze polarisatie en lege flinkheid op immigratie en integratie. En dat verdient het sterkst mogelijke meerwoord, dames en heren. En onze oppositie zal ook meer zijn dan dat alleen. Wij zullen zelf met heldere alternatieven komen. Om de economie weer te laten groeien en om het begrotingsevenwicht te herstellen. Ook als dat moeilijke hervormingen en bezuinigingen vergt. En bij die keuzes zullen wij ons altijd laten leiden door onze principes. Eerlijk delen, kansen bieden, vooruitgang creëren. En dat betekent dat we een extra bijdrage zullen vragen van degenen die dat kunnen dragen. Maar ook dat we banen voor arbeidsgehandicapten behouden en passend onderwijs ontzien. En dat we verder blijven investeren in een duurzame economie en in onderwijs. Dat zijn de pijlers van onze vooruitgang. En onze visie staat daarmee lijnrecht tegenover die van het kabinet. En ons alternatief gaat ook verder dan alleen een economische agenda. Tegenover Rutte, die de publieke zaak wil vermarkten of ontmantelen. De geluksmachine uitzetten, noemt hij het. Zet de Partij van de Arbeid juist in op versterking. De straat, de school, het verzorgingstehuis en al die voorzieningen... vormen de verheffende en verbindende kracht in Nederland. De agent, de onderwijzer en de verpleger, dat zijn onze geluksmachines. En versterking betekent dat we hen de ruimte geven... ook als we daarvoor de bestaande instituties te lijf moeten. De Partij van de Arbeid zal het herstel van de publieke zaak... weer tot haar absolute prioriteit moeten maken. Dat was de eerste toespraak Wij laten zien van de dat nieuwe leider van de arbeid de arbeidsfractie in de Tweede Kamer. Diederik Samson, die gekozen is door meer dan de helft van de PvdA-leden. Wij hoorden van de partijvoorzitter Hans, Hans, Hans uh, Spekman Nederland dat de opkomst bij deze verkiezing worden, hoog is geweest. Dat bijna 70% van de, de leden is opgekomen. En dat de helft van die 70% van de leden dus voor Diederik Samson heeft gekozen. Op de tweede plaats, en dat verschil is toch groter dan uit de peilingen mocht blijken. Ronald Vastek is... Is geëindigd met uh, 31 procent. Nee, we had we 8 procent. Um, Martijn van Dam 3,9 En Lucia Kobi 2,3 Bert. Ja, het is inderdaad, uh, nou, hij heeft ook zijn dankjewel uitgesproken. Iedereen uh, aan het klappen nu op dit moment. Het is inderdaad, dat is het belangrijkste. Eerst even de, de uitslag. Nou, laten we eens maar even hebben over de opkomst. 68,6 Dat betekent ja. dat het leeft onder de leden van de Partij van de Arbeid. Dat was althans de conclusie van Hans Pekman zelf. Die dat uh, inderdaad een feest voor de democratie noemde. Deze verkiezing, deze campagne. Uh, hij trok de vergelijking met uh, de vorige uh, hoogste percentage van opkomst onder PvdA-leden. Dat was toen Wouter Bos werd gekozen. En toen kwam uh, 54% van de PvdA-leden um, op. Althans, de, via de post of via internet uh, hun stem uitgebracht. En nu was dat inderdaad 70%. Dus dat is wel een fors verschil. Ja, goed. Het ging uiteindelijk tussen eigenlijk twee kandidaten. Uh, Plasterk en en Samson zo blijkt uit de uitslag. Wat betekent ja. dit nu uiteindelijk? Is dit een ruk naar links? Mag je dat zo uitdrukken? Ja, dat doen we straks. Nou, um, iemand die ik hier sprak vanmiddag die zei dat de koersverandering of de toonverschillen misschien al in zijn gezet toen uh, Hans Peckman werd gekozen. En dat wat dat betreft niet echt een uh, koerswijziging is. Het is in ieder geval wel een toonwijziging, denk ik. Wat, uh, wat je van Samson ook kan zeggen. Hij is van de vijf kandidaten waarschijnlijk de meest uitgesproken anti-Cohen. Niet, niet zozeer inhoudelijk, of uh, omdat hij Cohen niet aardig vond of zo. Maar wel in toon en in presentatie is hij de meest uitgesproken en de meest uh, felle oppositieleider. En ik denk dat wat je voor conclusie ook kan trekken uit deze verkiezing is... dat de PvdA-leden niet een kandidaat premier hebben willen kiezen... maar iemand die de oppositie in de Tweede Kamer tegen het kabinet Rutte... op een aansprekende manier vormgeeft. Dat is een beetje de toon die we net ook hoorden. Hè? Wat hij zei tegenover Rutte, de straat gaan we eigenlijk heroveren. De school, de politieagent, de onderwijzer. Precies. Dat zal de toon worden. Hij zei dat hij een strijdbare oppositie zal, uh, zal voeren, ja. Dus, nou, dat, nou ja, ik geloof dat nu ook iemand... Uh, dezelfde vraag stelt uh, tijdens de persconferentie. Want hij geeft nu een persconferentie uh, over de Rutte naar links. Er is inderdaad een persconferentie nu uh, begonnen. Die zal ongeveer tot half vijf duren. En uh, Bert, daarna stel ik mij op in de rij van collega's... zo kan ik me voorstellen die allemaal een gesprek met uh, Dierik Samson willen voeren. Uh, als ik dat heb gevoerd, dan meld ik me graag weer. Ja, maar ik heb eerst nog een paar vragen voor jou, Wilma. Zo snel ben je niet van ons af. Uh, en dan nou, even die andere kandidaten. Want wat betekent dit nu voor iemand als Martijn van Dam? Een enorm talent, iemand ook met enorme ambitie... maar slechts door 3,5. 9%. Gaat hij nou kniezen in de bankjes? Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Want de mening over zijn campagne was over het algemeen vrij positief. Er werd wel van hem gezegd dat hij, dat hij zich op een goede manier had geprofileerd. Hij is de afgelopen twee weken ook meer in het nieuws geweest dan nou ja, misschien wel de, de, de maanden daarvoor. Dus hij heeft zichzelf wel op de kaart gezet. En dat geldt natuurlijk ook voor Lutz Jacobi... Die als Friese kandidaat enigszins buiten de, nou ja, van, buiten de toon viel. Of buiten de he, toon verschilde met de andere kandidaten. Maar zij heeft zichzelf wel uh, op de kaart gezet. Het is um, dus de enige die ja, het woord kameraden, de... kameraden nog in de mond nam, hè? Hij was de enige die het woord kameraden ja, ja, nog in de ja, mo mond nam. Nou Jacobi ja, was zijn de enige... profiel toch... Oh, op... Sorry, er zit een vertraging op Volgens mij zit er inderdaad een enorme vertraging op. Ik zei dat Lutz ja. Jacobi de enige was die het woord kameraden nog in de mond nam. Ja, en zij zwaaide ook met een plan van aanpak. Dat een plan van de arbeid dat, dat al uh, volgens haar al, al jarenlang zijn nut had bewezen. En dat volgens haar weer nieuw leven in moest worden geblazen. Maar uh, uiteindelijk was 2,3% van de PvdA-leden dat met haar eens. Ja, goed, zij zijn dus niet beschadigd. Zij kunnen gewoon uh, verder. En Plasterk, die blijft gewoon financieel woordvoeren. Dat denk ik wel, ja. Want uh, hij zette zichzelf daarmee op de kaart. Um, het was anders geweest als de uitzag andersom was geweest, denk ik. Dan was het voor Samson toch ingewikkelder geworden. Want die had al een keer eerder een gooi gedaan naar het fractieleiderschap van, uh, van de PvdA-fractie. Uh, toen is Mariette Hamer het geworden. Hij wilde toen ook, is toen niet uh, gekozen. Als hij nu weer uh, naast uh, um, het net, achter het net had gevist, dan was dat voor hem toch lastiger geweest dan het voor Plasterk nu is. Goed. Jij gaat je opstellen in die hele lange rij van mensen die heel graag met de nieuwe fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid willen spreken. Ik zeg ondertussen dat de eerste reacties binnen zijn... en de allereerste reactie die binnenkomt is van Jolanda Sap, de fractievoorzitter van GroenLinks. Die zegt hartelijke felicitaties aan Diederik Samson. Ik wens hem veel succes als nieuwe fractievoorzitter... van de Partij van de Arbeid. En met zijn achtergrond heeft GroenLinks er een groene bondgenoot bij. Al dus de fractievoorzitter van GroenLinks. De eerste reactie dus op de benoeming van Diederik Samson. Zometeen nog ander nieuws van vandaag. En u hoort natuurlijk straks ook nog dat gesprek... wat Wilma hoopt te gaan voeren, zo dadelijk met Diederik Samson. Het verkeer, de verkeersinformatie, René Passet. Het is minder druk dan gebruikelijk, Bert, met uh, amper 50 kilometer file. Dat is vooral te merken rond Amsterdam. Daar moet de avondspits eigenlijk nog beginnen. De meeste files staan rond Utrecht. En zo staat er een lange file op de A27 naar Breda, na een autobrand. Dus ik loop het Everdingen en Noorderloos, 11 kilometer. Daar smelt het nog wat na en is de rechte rijstrook nog dicht... Op de A50 Arnhem-Oss is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Valburg. Er staat twee kilometer file. De rijbaan is dicht, maar het verkeer kan nog wel via de vluchtstrook. En er is veel vertraging op de Belgische E19, de weg Antwerpen naar Breda. Er is een ongeluk gebeurd bij Meer, net over de Nederlandse grens, met twee vrachtwagens. Alleen de vluchtstrook is nog open, daarom is het voorlopig verstandig om om te rijden naar Nederland. Dat kan bijvoorbeeld via de Belgische A12. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. België houdt vandaag zijn officiële dag van nationale rouw. Met een minuut stilte vanochtend en overal vlaggen half stok. Maar de rouw zal ook de komende dagen nog aanhouden. Zeker nu de slachtoffers met hun families... vandaag teruggebracht worden naar België. Komende woensdag wordt in Lommel een herdenkingsplechtigheid georganiseerd... voor de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland. Dat liet de burgemeester van Lommel vandaag weten. Correspondent Joris van Poppel vroeg hem hoe die dienst eruit gaat zien. We zijn dat volop aan het voorbereiden met de families, maar in ieder geval is afgesproken dat het een gezamenlijke herdenkingsplechtigheid gaat worden. De ouders hebben meegegeven dat, ja, vermits dat de kinderen samen vertrokken zijn naar Zwitserland, het ook mooi zou zijn wanneer we samen van hen afscheid zouden kunnen nemen. Dus we gaan dat organiseren in de grootste locatie die we hier in Lommel beschikbaar hebben, Arena de Soeverein. Maar de details gaan we nu verder afspreken met de begrafenisondernemers en de families. De Belgische koninklijke familie komt ook, begrijp ik. En u zei ook dat koningin Beatrix zou komen, maar in Nederland wordt dat niet bevestigd. Wel, ik heb vanmorgen langs twee bevestigingen binnengekregen dat de Belgische koninklijke familie zou aanwezig zijn. En koningin Beatrix, goed als dat laatste, zou blijken van niet correct te zijn, dan wil ik me daarvoor bij deze al verontschuldigen. Um, wat, is het, wat is het doel van de bijeenkomst van volgende week? Wel, het doel is het natuurlijk in de eerste plaats om aan de familie, uh, aan de vrienden, aan de kennissen... een moment te geven waarop ze afscheid kunnen nemen van uh, ja, iemand die ze heel graag gezien hebben. Uh, maar het is eigenlijk ook meer, want uh, ook de families beseffen dat, uh, ja, dat voor heel de Lommerse gemeenschap... en zelfs buiten de Lommerse gemeenschap, dat dat erg belangrijk is. Dat iedereen hier een moment moet hebben dat hij zijn verdriet kwijt kan. Een moment moet hebben dat hij afscheid kan nemen van toch 17... Ja, heel mooie lommelaars. Ja. En daarvoor uh, willen we dat ook gezamenlijk organiseren... dat iedereen toch dat moment ook hier in Lommel kan meemaken. Ja. U bent de afgelopen twee dagen bij de families in Zwitserland geweest. Hoe is het met ze? Ja, dat is keihard natuurlijk. Ze hebben uh, heel veel, heel veel moeilijke momenten gehad. Uh, en die blijven nog even duren uiteraard. We uh, begonnen gistermorgen met het telefoontje... dat er een ernstig busongeval gebeurd is. Uh, dat zijn dan momenten eerst van ongeloof... Dan momenten van vrees voor het ergste. Dan zijn er weer gevoelens van hoop... dat hun kindje dan toch niet getroffen zou zijn. Boosheid, omdat het heel lang duurde... eer men uiteindelijk wist wat het lot van hun eigen kindje was. Ja, en dan uiteindelijk ja, grote wanhoop en groot verdriet. Mm. Uh, dus heel veel emoties zijn gepasseerd. Uh, ze hebben dan vervolgens ook aan de identificatie moeten meewerken. Ik kan u verzekeren, dat is ook heel, heel, heel erg moeilijk. Uh, dat hebben ze gisteren in de loop van de dag ook uh, een kind terug kunnen zien. Ook dat was weer heel, heel emotioneel. Ja, goed, en vandaag komen de kisten aan met uh, ja, het lichamen van de, van de overleden slachtoffers. En ook dat gaat weer heel erg zwaar zijn. Wat gaat er de komende dagen nog gebeuren? Wel, vandaag zetten we alles op alles natuurlijk... om de ja, aankomst, de terugkomst van de overleden slachtoffers... hier in Lommel zo goed mogelijk te, te doen verlopen... zodat... Uh, ja, ...de slachtoffers ook zo snel mogelijk in intieme familiekring uh, kunnen ontvangen worden. En wij gaan vervolgens de volgende dagen de plechtigheid van woensdag uh, heel grondig voorbereiden. Want het moet inderdaad een moment zijn waar iedereen uh, op een mooie manier afscheid kan nemen. De burgemeester van Lommel was dat in gesprek met Joris van Poppel. Het is bijna tien minuten voor half vijf. U luistert naar het Radio 1 Journaal. Minister Verhagen van Economische Zaken vindt de vertrekpremie... voor de oud-voorzitter Kalpvleis, oud-voorzitter van de Nederlandse... Mededingingsautoriteit, die vindt hij te hoog. Kalpvleis kreeg vorig jaar 352.000 euro mee. Terwijl in het regeerakkoord is afgesproken dat bedragen in vertrekregelingen... niet hoger mogen zijn dan 75.000 euro. Ik vind het onredelijk, uh, de hoogte van deze vertrekpremie. Ik vind het ook onwenselijk. Uh, het gaat om, om belastinggeld, uh, geld wat de samenleving bij elkaar gebracht heeft. En ik vind dat uh, wij... Uh, toe moeten naar een, een vertrekpremie van ten hoogste 75.000 euro. Dat hebben we ook afgesproken in het, uh, in het regeerakkoord. Uh, daar moet, uh, een wetswijziging moet daarvoor uh, uh, aanvaard worden. Maar uh, dat vind ik een redelijk bedrag. Als ik dat niet redelijk had gevonden, dan had ik het niet opgenomen in het regeerakkoord. U heeft dit alleen niet kunnen voorkomen? Uh, het punt is dat uh, uh, op basis van... Het, zeg maar, het contract of afspraken die, uh, die mijn toenmalige voorganger in 2003... de minister van Economische Zaken de Brinkhorst heeft gemaakt... dat er uh, afgesproken is uh, met hem dat als hij niet herbenoemd zou worden... dat dan, uh, hij een vertrekpremie van 3, van 3,5 drie, ton zou, zou krijgen. Uh, dus ik heb, uh, toen ik daarmee geconfronteerd werd... omdat ik hem niet herbenoemde, heb ik meteen gekeken en uh, onderzocht of uh, ook op enige wijze hieronder uit zou kunnen komen. Uh, juist omdat ik het een onredelijk hoog bedrag vind. Uh, juridisch je mij geen enkele uh, ja, mogelijkheid te zijn om, uh, om hiervan af te zien. Dus ik ben met pijn in het hart verplicht om deze vertrekpremie te geven. Heeft u met hem erover gesproken? Heeft u een appel op hem gedaan van het is wel zo'n hoog bedrag, denk er nog eens over na? Ik denk het, heeft, het doen van een moreel appel heeft, heeft weinig zin als ik geen juridische mogelijkheid heb om het uiteindelijk af te dwingen als hij daar niet op ingaat. Het feit dat ik het onredelijk en onwenselijk noem... Uh, is al natuurlijk een, wel een, uh, een uitspraak die uh, ja, wellicht hem tot uh, nadenken stemt. Hij zou er zich iets van moeten aantrekken, vindt u, van die uitspraak? Hey, als hij zelf afziet uh, op vrijwillige basis van, uh, van deze vertrekpremie, uh, dan is dat zijn keuze. Ik heb juridisch geen mogelijkheid om het af te dwingen. Ik vind de hoogte van het bedrag vind ik onredelijk en onwenselijk. En ik vind ook dat we zo snel mogelijk uh, vast moeten leggen dat de vertrekpremie ten hoogste 75.000 euro moet zijn. minister vragen van Economische Zaken was dat in gesprek... met verslaggever Sebastian Meijer. Zo'n 50 voormalig werknemers van het failliete Zeeuwse aluminiumbedrijf Zalko... die krijgen vandaag les. Les in hoe start ik een eigen bedrijf. De tips en de adviezen werden gegeven op het ROC in Middelburg. En verslaggever Jeroen Schutheijsen die mocht meeluisteren. Het verhaal wat ik voor jullie ga houden is... Uh, ja. Wat gaat er nou eigenlijk gebeuren als ik voor mezelf ga beginnen? Welke stappen moet ik nemen en vooral ook in welke volgorde zit daar... Johan van Schijndel van de Kamer van Koophandel. 1 miljoen mensen in Nederland. Die worden jaarlijks wakker en dan? En dan denken ze van, nou god, een eigen bedrijf... dat zou misschien wel eens iets voor me kunnen zijn. Gelukkig starten ze niet allemaal, alle 1 miljoen zou ik bijna zeggen. Want aan het einde van de rit zijn er toch zeker ruim 100.000 mensen... die per jaar de stap gaan maken. En van die 100.000 zijn er vijf jaar later... Ongeveer de helft, ongeveer ruim 50.000 nog in de race. De rest is uh, gestopt, teleurgesteld, met grote schulden wellicht. Uh, niet allemaal. Er zijn mensen die zeggen van god, nou, het is het toch niet gaan terug in loondienst. Er zijn ook mensen inderdaad die de eindstrepen uh, niet halen... en gedwongen moeten, moeten stoppen. U heeft uh, de meute net drie kwartier toegesproken... en u had het vooral over valkuilen. Het begint al bij het kiezen van een naam. Mensen denken vaak van nou, ik heb een naam bedacht... daar ken ik mee aan de slag... Maar dan komen ze bij ons met briefpapier, met visitekaartjes. Ik zie ze vaak al met beletterde auto's. En dan is de naam die ze gekozen die is er al. En dat is dan zo zonde. Eigenlijk maken ze dan een valse start. Die mensen willen zich nog wel eens verslikken in het aantal uren... wat ze bezig zijn met hun onderneming. Vroeger woonde ik naast een glazenwasser. En dan, ja, als ik dan s morgens om zes uur uh, mezelf nog eens een keer opdraaide... dan, dan hoorde ik uh, mijn buurman al de ladder op de auto gooien... Zat ik s'avonds om 8 uur thuis. Dan kwam hij uh, terug van zijn werk. Hè, zag ik zag hem aankomen. En op zondagmiddag zat ik lekker in mijn tuintje in het zonnetje. Wie was ik bezig met zijn boekhouding? Dat was dan zijn vrouw. Kortom, het heeft een impact op je privé situatie. Je krijgt een ander leven. Laat ik het zo, uh, zo benoemen. U hoort van uh, starters vaak uh, leuke ideeën, onmogelijke plannen. Ja. Nou ja, we horen natuurlijk heel veel leuke plannen, realistische plannen. We horen ook plannen waarvan je denkt van... ja, daar zou nog wel wat aan kunnen worden... En een mooi voorbeeld vind ik wel dat maar mij ochtends iemand komt... en die zegt van, ja, goh, ik wil eigenlijk iets voor mezelf gaan doen... en in goed Brabants, maar heb jij niet zo'n idee wat er zo'n beetje loopt... En waar kan ik snel wat geld mee, mee, mee verdienen. Na nou, een half uurtje praten kwam het dan eindelijk naar voren... ja, weet je wat, ik begin een klusbedrijf of anders iets met paarden. Ja, dan heb ik wel zoiets van, goh, zou je nog niet even terug gaan... en even nog even nadenken welke kant je nou werkelijk uit wil. Nou, dit soort voorlichtingsbijeenkomsten is enorm belangrijk... Ja, het is enorm belangrijk. De, de, de zalen zitten ook altijd vol, moet ik zeggen. En wat we doen is gewoon een stukje bewustwording aan, aan de mensen. Zijn er heel de week door, heel het jaar door, zijn er seminars over de meest uiteenlopen onderwerpen. Van belastingen tot hoe maak ik reclame voor mijn onderneming. Enfin, noem maar op. Een goede voorbereiding loont de moeite. Absoluut, goede voorbereiding is niet alleen het halve werk... maar het loont de moeite en zorgt ervoor dat je langer in de race blijft. Goed, dat werd gezegd vanuit het ROC in Middelburg. De verslaggever ter plekke, dat was Jeroen Schutijzer. Dubbele excuses in Noorwegen voor de zaak Breivik. Gisteren bood de politie excuses aan... voor het trage handelen op de middag van de arrestatie. En vandaag was het de beurt aan de Noorse Veiligheidsdienst. Uh, op -heste. we dat of Het spijt ons dat we niet in staat waren om deze terroristische aanslag te voorkomen. Anders een woordvoerder van de Noorse Veiligheidsdienst. Rolien Kreton, onze correspondent. Rolien, twee keer excuses binnen 24 uur. Wat is er aan de hand? Nou, er werd verwacht van de Veiligheidsdienst vandaag... dat ze met verontschuldigingen zouden komen. Omdat ze vanaf het begin heel stellig hebben gezegd... dat ze geen fouten hebben gemaakt. En daar waren ze eigenlijk te snel mee. Dus dat moest rechtgezet worden. Bovendien heeft de Veiligheidsdienst vandaag gezegd... ja, we erkennen dat een van onze hoofdtaken is... het voorkomen van terroristische aanslagen. Maar tegelijkertijd zeggen ze... ja, dit hadden we niet kunnen voorkomen. En het belangrijkste argument is eigenlijk dat het zoeken naar een naald in een hooiberg is. Uh, ze zeggen ja, Breivik was een solo-terrorist. Hij heeft in zijn eentje jarenlang uh, deze aanslagen tot in detail uh, voorbereid. En daarom was het veel moeilijker dan als hij uh, deel had uitgemaakt van een groepering. Um, ja, de Veiligheidsdienst zegt, zegt ook van... ja, natuurlijk hadden we ingrepen als we een concrete tip uh, hadden gekregen. Maar ja, dat is nooit gebeurd. Ja, ik zei het al, tweede excuus binnen 24 uur. Uh, is er eigenlijk nog verschil met het andere excuus, met het excuus van de politie? Ja, daar is een groot verschil mee. Kijk, de politie heeft heel veel uh, zelfkritiek uh, gehad. Uh, de politie heeft een waslijst aan punten gepresenteerd die uh, verbeterd moeten worden. En dat ging dan vooral over de reddingsoperaties uh, tijdens de, de aanslagen. Dat ging allemaal veel te traag. Uh, de veiligheidsdienst die zegt ja, we vinden het heel erg uh, wat er gebeurd is... en we zijn ons bewust van onze uh, taken, maar hier konden we niets aan doen. Uh, en die conclusie die leidde vandaag ook wel tot, tot kritiek in Noorwegen. Want er wordt gezegd van ja, als je vindt dat je niets anders had kunnen doen als, als veiligheidsdienst... waarom kom je dan met die verontschuldigingen? Uh, en daarbij is een, een centraal uh, kritiekpunt Global Shield, internationale uh, douaneorganisatie. Die uh, organisatie kwam met een lijst uh, met 71 mensen die uh, chemicaliën in, in Polen inkochten. Breivik stond ook op die lijst, maar ja, daar werd niets uh, mee gedaan. Ja, excuses, maar zijn er ook gevolgen? Nou, de chef van de veiligheidsdienst die is al in januari dit jaar opgestapt. Uh, dat was eigenlijk omdat ze vanaf het begin volhield... dat, dat er uh, absoluut geen fouten uh, waren gemaakt. Dus ze werd op een gegeven moment gedwongen om op te stappen. Uh, de veiligheidsdienst zelf die zegt wel... ja, we zullen kijken bijvoorbeeld naar procedures voor het behandelen van tips. Want daar zijn wel veel uh, dingen uh, misgegaan. Maar de hoofdconclusie van de veiligheidsdienst blijft toch... Ja, we hadden dit niet kunnen voorkomen en een probleem... Het probleem blijft de enorme hoeveelheid informatie die we dagelijks moeten verwerken. Ja, en daarmee blijft de vraag voor veel Nooren... is die Noorse Veiligheidsdienst wel in staat... om ja, een eventuele toekomstige uh, terreuraanslag te voorkomen. Uh, daarover bestaat nog steeds veel uh, onzekerheid. Dankjewel voor dit moment. Rolien Crutton was dat. Nou, straks na half vijf hopen we met u uh, te praten... althans niet alleen met u, maar u mag het beluisteren... hopen we te praten met uh, Diederik uh, Samsom... Uh, Wilma Borgman doet haar best om hem voor de microfoon te krijgen. Dat dus direct na het nieuws van half vijf. Radio 1, het nos journaal. U hoorden het al, Diederik Samsom is de nieuwe partijleider van de PVDA. Hij is met 54% van de stemmen verkozen boven de vier andere kandidaten. Ronald Plasterk, Nebaat Albayrak, Martijn van Dam en Lutz Jacobi. Zijn aanstelling wordt morgen op een speciaal partijcongres officieel bekrachtigd. Het laatste woord is aan de fractie in de Tweede Kamer... maar die heeft al laten weten de uitslag van de verkiezing over te nemen. De VN-gezant voor Syrië, Kofi Annan... gaat een speciale delegatie naar het land sturen... om met president Assad te praten over een nieuwe waarnemingsmissie. Eerder dit jaar liep zo'n missie van de Arabische Liga op niets uit. De waarnemers vertrokken vanwege het aanhoudende geweld in Syrië. Annan was vorige week zelf in Syrië... om met president Assad te praten over een wapenstilstand... maar de gesprekken leverden niets op. En acteur George Clooney. Clooney is gearresteerd tijdens een demonstratie voor de ambassade van Sudan in Washington. De demonstranten beschuldigen de Soedanese president Bashir van het verwaarlozen van de bevolking door hulp en voedsel te blokkeren. Clooney zou zijn gearresteerd omdat hij een bevel niet opvolgde. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Awb Verkeersinformatie. Het valt eigenlijk wel mee met de avondspits. Zeker vergeleken met een uh, reguliere vrijdag. Dan zitten we al dik boven de 100 kilometer. Nu halen we amper de 40. Vooral rond Amsterdam uh, blijven de dagelijkse files uit. Bij Den Haag staat het wel weer vast op de A4. Van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidsendam en Dorp 6 kilometer. Ook opvallend is de lange file op de A27, Utrecht-Breda tussen Hagestein en Lexmond, 8 kilometer. Dat is een erfenis van een autobrand, maar alles is inmiddels opgeruimd. Op de A35, Enschede-Almelo, na een ongeluk bij knop het Aaslo, 3 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. En ook opvallend, de lange file in België op de E19, de weg Antwerpen naar Breda. Er is een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens bij Meer. Er staat inmiddels 11 kilometer file achter, alleen de vluchtstrook is daar nog open. Het is verstandig om een andere route te nemen naar Nederland, bijvoorbeeld via de Belgische A12.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 Voor interim online professionals kijk je op someone.nl. De Partij van de Arbeid heeft een nieuwe fractievoorzitter... Diederik Maarten Samson. En hij is 40 jaar en hij staat nu naast onze verslaggever Wilma Borgman. Meneer Samson, goedemiddag. Um, wat is de boodschap precies die de leden hebben afgegeven met uw verkiezing, denkt u? Volgens mij hebben ze mij tot hun partijleider gekozen met 54% van de stemmen. Dat uh, voelt als een mooi mandaat. En wat is dat mandaat precies? Wat gaat u daarmee doen? Ja, De Partij van de Arbeid weer terugbrengen daar waar die hoort. En dat is in het hart van de samenleving. En zoals u weet, dat klopt links van het midden. Daarvoor moeten we keuzes maken, meer dan we tot nu toe hebben gedaan, denk ik. Daarvoor moeten we oppositie gaan voeren, offensiever dan we tot nu toe hebben gedaan. Dus ik heb nog een hoop werk te doen de komende tijd. Oppositie gaan voeren, maar u was toch al twee jaar bezig met oppositie voeren? Ik zei er net bij offensiever dan we tot nu toe hebben gedaan. Dat is mijn vaste voornemen, dat heb ik ook in de campagne uitgesproken. En daar heb ik dan het vertrouwen van de leden voor gekregen om dat ook te gaan doen. Dan moet ik dus nu wel gaan waarmaken. Ben je daar beter in dan Job Cohen? Ik ben anders. Kijkt u eens. Oh ja, de radio ziet dat niet. Maar ik... Schrijft u eens? <laughs> Waar bent u dan anders in? Ah, ik, ik voer oppositie op een wat offensievere manier misschien. Um, we zullen het wel zien, hoe dat gaat. Wie is uw voornaamste tegenstrever straks? Is dat Gert Wilders of is dat Emile Roemer? Dat is Mark Rutte. Dat is mijn voornaamste tegenstrever. Wilders is niet mijn grootste probleem. En Roemer is in heel veel opzichten een bondgenoot van de Partij van de Arbeid. Niet in alles. Mark Rutte. Die leidt een regering die op dit moment dit land in de verkeerde richting voert. Ik wil het land in de andere richting voeren. En dan is hij dus mijn grootste tegenstander. U zegt de oppositie wordt offensiever. Waar merken we dat dan straks aan? Ja, dat zult u wel zien. Maar op elk denkbaar onderwerp noemt u er eens een. Maar nee, elk denkbaar we gewoon zelf over passend onderwijs en over de zorg? Passend onderwijs, dat is een, een goed voorbeeld. Kijk, ik, we, maar... je maakt, over het algemeen maken we er in Nederland geen gebruik van... om aan te kondigen dat je bezuinigingen terugdraait... zodra je die mogelijkheid hebt. Voor passend onderwijs maak ik die uitzondering wel... Die draaien we terug. Dat is zo'n onfatsoenlijke bezuiniging. Daarmee trek je de bodem onder de kansen van kwetsbare kinderen weg. Dat moeten we in dit land niet doen. Die bezuiniging wil ik dus absoluut kosten wat het kost. Tegenhouden of terugdraaien. Wat betekent het voor de opstelling van de Partij van de Arbeidsfractie... als het gaat over Europa en over de euro? Want tot nu toe was de lijn dat de Partij van de Arbeidsfractie die steunt. De lijn van het kabinet. Wat gaat daarin veranderen? Als u zegt dat de oppositie offensiever wordt? Ja, wij steunen de euro en Europa. Ja. Nederland is al sinds 1600 de poort naar Europa. en We verdienen daar ons geld. Het zou heel dom zijn om met je rug naar Europa te gaan staan. Maar ik wil van Rutte wel een andere Europese politiek. Tot nu toe was het een... ...kale financiële bezuinigingsagenda. En die lijkt hij alleen maar verder en verder dicht te draaien. En ik wil ook investeringen. Ik wil zorgen dat Europa ook weer kan groeien, perspectief krijgt. En als Rutte die agenda er niet bij wil leggen... Ja, ...dan wordt het moeilijk om de steun te blijven geven. Als Rutte straks uit het katshuis komt met het plan... ...om zich aan de Europese begrotingsregels te houden... ...dan geeft u niet thuis? Nou, dan zal het een plan zijn met bezuinigingen tot en met 15 miljard bovenop wat hij al van plan was. En dat is een, een plan dat de Nederlandse economie verder de recessie indrukt. Ik wil een plan dat gebaseerd is op sterke en solidaire hervormingen. Waarmee de economie weer kan groeien. Ook bezuinigingen daar waar dat mogelijk is. Maar we gaan niet kortzichtig snijden in de samenleving en in voorzieningen die voor mensen essentieel zijn. Hebben de Partij van de Arbeidleden vandaag ook een lijsttrekker gekozen? Als er straks verkiezingen zijn, bent u dan ook vanzelf de volgende lijsttrekker? Niet vanzelf. Ik ben daar wel kandidaat voor, maar er zullen, zoals dat hoort bij een verkiezing... dat heeft u de afgelopen weken gezien, andere kandidaten zijn. En die strijd gaan we dan voeren. Ik hoop dat die snel komt, want dat betekent dat we heel snel verkiezingen hebben... en dat de oppositieleider van dit land zijn werk goed gedaan heeft. Dank u wel. Dat was Diederik Samson, de nieuwe fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. Gekozen dus door de leden. En hij is niet zomaar gekozen, hij heeft 54 procent van de stemmen achter zich verzameld. Stilte en rouw vandaag in België. Heel het hele land stond stil om de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland te herdenken. Ook in Lommel, het dorp waar de school stond, die het zwaarst getroffen werd. Correspondent Joris van Poppel is al de hele dag in Lommel. Joris, hoe heeft Lommel deze dag van nationale rouw beleefd? Ja, het begon met een minuut stilte en klokkengeluid natuurlijk. Of Eigenlijk begon het met, met spelende kinderen op het schoolplein deze ochtend. Heel veel kinderen deze ochtend naar de getroffen school... Uh, om uh, daar uh, ja, gezamenlijk uh, lessen te krijgen en om, om rond 11 uh, uur naar de aula geroepen te worden en daar gezamenlijk in de aula uh, één minuut stilte te houden. Er was uh, na afloop een uh, persconferentie op het gemeentehuis waarin uh, werd verteld hoe de, hoe, uh, wat, hoe de komende dagen eruit gaan zien. En uh, daar was ook een voorzitter van het uh, oudercomité en uh, die vertelde uh, heel treffend emotioneel ook hoe het uh, vanmorgen in de school en dus hier uh, in Lommel uh, is geweest. We zijn als uh, leerkrachten en leerlingen bijeengekomen in de grote zaal. Wij hebben daar hand in hand gestaan. We hebben stilgestaan bij het moment. Alle kinderen waren aanwezig. De kleuters ook, die realiseren het zich ook heel goed. We hebben daarna hebben wij een kaars doorgegeven... in teken van het lichtje van de kinderen. Dat het licht blijft branden. Een knuffel hebben we daarna doorgegeven zodat iedereen de gelegenheid kreeg om elkaar te knuffelen. Daarna zijn de klassen uiteengegaan en die zijn weer getracht de lessen. Of weer terug te gaan naar de lokalen om te kijken hoe ze de dag verder konden afsluiten. Ja, het Stadsbestuur heeft ook nog bekendgemaakt uh, dat er dus volgende week een herdenkingsdienst is uh, voor alle uh, 17 uh, troffen families uh, samen, die gaan de komende dagen bespreken hoe ze dat precies willen gaan uh, opzetten. Daarbij zal de Belgische koninklijke familie aanwezig zijn en ook iemand van de Nederlandse koninklijke familie, wie precies, dat is nog uh, onduidelijk. Mm. Um, het zijn zware dagen hier geweest voor de familie en het worden ook nog hele zware dagen natuurlijk. Dat is Lombel. Hoe heeft trouwens de rest van België uh, vandaag stilgestaan bij het drama? Nou ja, letterlijk stilgestaan. Dat wisselde heel erg natuurlijk. Op de grote markt in Brussel, daar hielden sommige mensen zich stil. Maar waren er ook toeristen die gewoon doorgingen met fotograferen. Ook hier in, hier in Lommel zag je mensen langs de kant van de weg staan. Maar ook mensen die nog gewoon in hun auto bleven zitten en, en bleven rijden. Um, het openbare leven lag plat. Dat kun je wel zeggen natuurlijk. Dus er reden geen metro's, geen trams, geen bussen. Uh, het, het parlement, in, bij het parlement werd een minuut stil te houden. Uh, overheidsgebouwen waren gesloten. In winkels uh, werd omgeroepen. En opgeroepen tot een minuut stilte. En ook op scholen werd er uh, uitvoerig stilgestaan natuurlijk bij de, bij de tragedie. Uh, dat, daar is het op neergekomen voor één minuut. En daarna zijn in heel België de rouwklokken geluid. In iedere kerk, iedere kapel, iedere kathedraal, zo werd het hier omschreven. Uh, dus veel klokgeluid en ook veel sirenes door de politie en de brandweer. Om uh, stil te staan, maar ook veel kabaal te maken op deze dag. Dankjewel Joris. Joris van Poppel was dat. Het is tien minuten over half vijf. AZ neemt het in de kwartfinales van de Europa League op tegen Valencia. Inderdaad, de ploeg die gisteren PSV uitschakelde. Het wordt dus een zware opgave voor AZ om de halve finales te bereiken. Trainer Gert-Jan Verbeek. Het is altijd zo bij de laatste dat de, de volgende wedstrijd uh, nog moeilijker wordt. Maar als je kijkt naar de, de positie op de ranglijst van Valencia, de derde... En Udinese is vierde in Italië. Dan, ja, dan schat ik er ook de Spaanse competitie wel wat hoger in. Ik denk dat het op dit moment een van de zwaarste competities is in, in Europa. En dat is heel knap voor Valencia dat ze zo dicht bij, bij Real en, en Barcelona staan. Goed, mooie uitdaging. Maar niks is onmogelijk, toch? Nee, dat is mooi in voetbal, hè. Dat een, het kleintje, de grote kan, kan verslaan, dat kan. Dat, dat is mogelijk. Maar dat zeg ik zei al, het, het, het wordt lastig, maar het is, er, er is altijd een kans. Ja, er is altijd een kans. Kan dan ze bijvoorbeeld de Europa League winnen? Nou, die kans is, die is nog kleiner. Dit is uh, bijna onmogelijk hè, om, om in het hedendaagse voetbal, uh, met een begroting die wij hebben, de, de, de, de spelers opbouw en qua, qua, qua, qua leeftijd en qua ervaring, qua carrière. Uh, de zwaarte van de competitie waar we inspelen. Om, om dan uh, uh, te kijken naar de, degene die nog bij de laatste acht zit. Eigenlijk is het al heel knap dat we bij de laatste acht zitten. Maar afijn, uh, daar waar een kans is, uh, moet je toch proberen hem, hem, hem, hem te grijpen. Kansen, uh, bij de laatste acht in de Europa League. Nog in de beker, in de competitie bovenaan. Het gaat hartstikke goed, hè? Ja, op basis van de resultaten zeker. Ja. En ook denk waarop, de wijze de waarop bij de resultaten... Aan uh, denk ik dat het, uh, de ploeg een groot compliment verdient. En, uh, en dat het uh, niet onverdiend is dat we op drie fronten meedoen. De consequentie daarvan is dat het druk wordt. Maar ja, goed. Uh, ja, ik ben ook niet de eerste die, die dat u vertelt. Nou, druk, het is niet drukker als in het begin van de competitie. En toen hadden we eigenlijk hetzelfde uh, programma. Uh, daar waren ook nog eens een keer af en toe internationals die uitvlogen. Uh, dus het is nu uh, uh, meer met elkaar. Hè. Uh, in het land zijn er niet meer. Hè. En, uh, en het zijn nu wel allemaal door de weekse wedstrijden. Maar ik zei al... Dat waren we eigenlijk vanaf het begin van de komstie al gewend. Hè? Want we zijn Europa League alleen voor ons moeten instromen. Hè? Dus we zijn al vrij lang bezig. En uh, ja, op een gegeven moment uh, zit je in een, in een bepaalde routine en ben je er ook aan gewend. En uh, Het moeilijkste is niet zozeer op te laden voor die uh, Europa League wedstrijden. Want dan heb je altijd een dag extra, zondag, donderdag. Hè? Maar nu uh, zondag hebben we weer een competitiewedstrijd. Nou ja, dat, dat is een dag korter. Ja, die, die mis je soms wel eens een keer in, in, in de frisheid naar, naar, naar het competitieprogramma toe. De vaderlandse competitie. Nou ja, dat is nu weer een uitdaging om zondag tegen, tegen NAC weer overeind te blijven. En dan kan het een hele mooie, nog een hele mooie twee maanden worden. Ja, de prijzen worden meestal aan het eind van het jaar verdeeld. Hè, aan het eind van het voetbalseizoen Nou ja, de maand april gaat in. En we wisten dat als we een ronde verder zouden komen, dat het nog steeds druk zou blijven. En uh, ja, je moet zorgen dat je, dat je in een soort flow komt. Hè, in, uh, in een soort roes van, van het spelen van wedstrijden... topperstage leveren. En dan kan het inderdaad een hele mooie afsluiting zijn. In jan van Beek. Straks hoort u Alexander Rinnooy-Kan. Die gaat weg bij de Sociaal Economische Raad. Bij de AMW zit René Passet. Wat voor soort avondspits is het, René? Een uh, niet al te drukke, Bert. Valt erg mee. Vooral rond Amsterdam en Rotterdam... Uh, merk je dat de meeste dagelijkse files afwezig zijn vandaag. Die hebben ook een dagje vrij. Maar bij Den Haag staat het wel vast. Op de A4 naar Amsterdam, tussen Leidsendam en Zoetewoudendorp. 6 kilometer, daar gaat het van drie naar twee rijstroken. En op de A15, Gorkum Nijmegen, is zojuist een ongeluk gebeurd bij Wadernooijen. Er staat 6 kilometer file inmiddels. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Alexander Rinoy die stopt als voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, de SER. Zes jaar lang heeft hij geprobeerd om werkgevers, werknemers en het kabinet om tafel te krijgen. Maar in september stopt hij ermee. Minister Kamp van Sociale Zaken vindt het jammer dat hij... Gaat. Hij roemt zijn kwaliteiten. Niet alleen dat het een emabele en een capabele man is, maar het is ook echt een, een slaner. Het is iemand waar, ik, waar wij als land veel aan te danken hebben. En ik ben blij dat hij nu ook nog tot 1 september voor zijn huidige functie beschikbaar blijft. Dat betekent dat wij ook de gelegenheid hebben om te zorgen dat er een even goede opvolger komt. Wat zijn nou zijn belangrijkste verdiensten als het gaat om het voorzitterschap van de SER? Hij heeft in uh, moeilijke omstandigheden er in belangrijke mate aan bijgedragen... dat de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers uh, goed zijn gebleven. Hebben we zo iemand niet juist nu nodig? nu er in het Catshuisberaad belangrijke beslissingen genomen worden... over wellicht de AOW, de WW, uh, tal van zaken... waar werkgevers en werknemers ook bij betrokken zijn? Zeker. We hebben iemand als uh, Alexander Rinoir-Kan altijd nodig. En daarom dat het ook goed is dat hij tot 1 september nog uh, blijft. En dat zei de minister. Minister Kamp over de vertrekkend voorzitter... van de Sociaal Economische Raad. Meneer Rinoir-Kan, uh, zit u een beetje te blozen? Ik vind het leuk om te horen en ik kan niet anders dan onderschrijven dat het een belangrijke plek is waar ik zit. Waar ik ook met heel veel plezier heb gezeten en waarvan ik hoop dat er een goede opvolger zal zijn en die zal ongetwijfeld gevonden worden. Maar u hoorde ook in het gesprek dat u eigenlijk weggaat op een beslissend moment. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk in te plannen. Ik vind eerlijk gezegd zes jaar lang genoeg voor dit soort functies. Dan is het ook echt wel nodig dat iemand anders... Uh, het stafje overneemt. Waarom eigenlijk? Uh, en het bovendien, nou, omdat op enig moment in publieke functies als deze... je toch ongeveer wel gezegd hebt wat je wilt zeggen. En het ook kan bijdragen aan de kwaliteit van de invulling... als iemand anders die rol van je overneemt. Daar hoop ik dus echt op. Uh, en tezelfde tijd moet ik eerlijk zeggen... dat ik ook uh, heel erg zin heb om in Amsterdam aan de slag te gaan. Omdat ik daar op een hele leuke en interessante plek beland. Ja, want u gaat naar de universiteit. Ik ga naar de universiteit als universiteitshoogleraar. Dat is ook aan een aparte plek waarbij je niet uh, speciaal voor één faculteit werkt... maar probeert te werken aan initiatieven waar meerdere faculteiten plezier van hebben. Mag ik nog eventjes terug naar uh, het beslissende moment. Uh, want er wordt op dit moment in dat katshuis, er wordt niet veel over gezegd... maar we weten wel dat er wordt gesproken over de AOW, over de WW... Uh, over belastingverhoging enzovoorts enzovoorts. Maar u bent een van die mensen die elke keer in staat is om een soort brug uh, te slaan. Dat is wel iets wat we natuurlijk nodig hebben op dit moment in de polder. Of zegt u van... Die functie is overboden geworden. Helemaal niet. Um, maar het is dezelfde tijd ook wel weer zo dat de SER eigenlijk vooral bedoeld is om de wat langere termijn discussie te voeren en langere termijn perspectieven te scheppen. En ik hoop natuurlijk vooral dat wat er in het Katshuis gebeurt daarvoor weer de basis zal leggen. En dan ben ik er van, eh, bij voorbaat van overtuigd... dat de CER op welk moment en ook, ook heel graag nadere invulling wil geven... aan wat die lange beleidsperspectieven moeten zijn. Want wat ik een beetje eh, afvraag is... het zijn prachtige woorden die nu worden gesproken... maar eh, op lange termijn, wat is het perspectief dan van die Sociaal Economische Raad? Heeft die nog perspectief? Ik ben ervan overtuigd, dat zal u niet verbazen. En ik ben ook mede daarvan overtuigd, omdat zoveel mensen die naar Nederland kijken, naar de CER kijken. Eh, jaloers zijn op de arbeidsverhoudingen hier. En eh, heel graag in eigen land vergelijkbare verhoudingen zouden willen aantreffen. Ja, maar dat is een beetje de... hoe ze naar kijken naar misschien de, de werkelijkheid zoals die is geweest. Maar op dit moment, uh, de FNV is bijvoorbeeld in uh, probleem, is zichzelf aan, opnieuw aan het uitvinden. Uh, het kabinet heeft niet heel erg veel belangstelling voor, uh, voor de polder. Dat laatste dat valt nog best mee. Um, als ik nog eens kijk naar alle adviezen die we de afgelopen wel. jaren hebben uitgebracht, en dat eerste is met alle respect naar de FNV ook niet voor het allereerst. De vakbeweging, net als alle grote maatschappelijke bewegingen, heeft van tijd tot tijd zo'n moment van herbezinning nodig. Ik ben natuurlijk met u heel benieuwd naar wat daar precies uit gaat komen. Maar één ding denk ik toch wel zeker te weten: het zou mij hooglijk verbazen als ook de nieuwe vakbeweging niet het belang zou inzien... van een actieve aanwezigheid in Den Haag... omdat daar ook een hele effectieve vorm van belangenbehartiging ligt. En u zegt eigenlijk op dat andere deel, dat tweede deel van mijn vraag... namelijk dat het kabinet eigenlijk uh, de ser links laat liggen. Dat klopt niet. Het klopt in ieder geval niet als ik kijk naar de feitelijke adviezen die we hebben uitgebracht en nog gaan uitbrengen. Het is wel waar dat sommige kabinetten gretiger zijn dan anderen om dat advies ook te vragen. En er zijn één of twee kwesties geweest die nu spelen in de politiek waarbij ik zelf heel graag de SER als actief betrokkenen had gezien. Ik noem bijvoorbeeld de discussie over de onderkant van de arbeidsmarkt. En ik stel toch maar vast dat het kabinet van plan was dat snel af te handelen... en daardoor niet op de SER wilde wachten. Terwijl uiteindelijk er heel veel tijd verstreken is... de afronding nog steeds niet helemaal in zicht is... en we misschien tussentijds nuttig werk hadden kunnen doen. En wat vindt u eigenlijk het belangrijkste advies... of misschien wel de belangrijkste daad van u als voorzitter en de SER uh, uh, achter u? Ik vind dat we eerlijk gezegd een paar adviezen, het is een lange lijst, maar een paar adviezen hebben uitgebracht waar Nederland echt iets mee kan. Ik vind dat we een heel mooi advies hebben uitgebracht. Dat krijgt nu trouwens een vervolg over de effecten van globalisering op Nederland. We hebben ook denk ik hele nuttige adviezen uitgebracht over bijvoorbeeld de, de zorg in, in Nederland, ANWZ. We hebben geadviseerd over de ZZP'ers. We hebben geadviseerd over de hele kwestie van marktwerking en marktordening. We hebben geadviseerd over het maar de hele lijst. Ik vroeg eigenlijk lijst. het belangrijkste. Ja. En het kenmerk van een lijst is dat, dat je alles opnoemt. En het belangrijkste kenmerk is dat je het belangrijkste advies even noemt. Maar u ja, wilt ik ik dat kiezen. Moeilijk. Ik, ik vind het echt moeilijk. Heel moeilijk. He? Omdat het op zo... Eigenlijk vind ik het misschien wel het belangrijkste... dat de SER heeft gedemonstreerd... ook op allerlei terreinen die buiten het hart van haar taak liggen... en dat ligt toch bij alles wat met de arbeidsmarkt te maken heeft... een zinnige bijdrage te kunnen leveren aan het politiek debat... wat voor Nederland nuttig en nodig is. Ja, en het politieke debat, want dat, dat, uh, het, het politieke debat... daar hoor je veel kritiek op, dat dat... Polariseert, dat we ons isoleren. We hadden toen straks ook nog eventjes over Europa. Dat we ons isoleren. Ziet, ziet u dat ook? Ik, ik moet u zeggen dat ik die zorg wel deel. En uh, dat is een zorg die eigenlijk ook te objectiveren valt. Want die vind je terug in heel veel commentaren in Europa... en van buiten Europa zelfs op de rol en de positie van Nederland. Uh, en ik vind een van de grote opgaven waar we met elkaar voor staan... met een hernieuwde visie over Europa aan de slag te gaan. En ik hoop opnieuw dat werkgevers en werknemers daar opnieuw actief bij betrokken willen zijn... zoals ze dat van het allereerste begin van Europa af betrokken zijn geweest. Ja, want hoe is het mogelijk dat werkgevers en, en werknemers... hebben natuurlijk een soort van uh, belang... Uh, dat die daar eigenlijk op dit moment, ja, ik zou bijna zeggen... niet gehoord worden over uh, deze kwesties? Ze worden wel gehoord en ze laten ook van zich horen. We hebben niet lang geleden juist vanuit de server een gezamenlijke brief geschreven aan het kabinet om ze aan te sporen tot krachtig Europees beleid. En de lijn die we daarin bepleiten is op het kabinet in belangrijke mate gevolgd, gelukkig. Um, maar ik ben het met u eens dat die discussie een vervolg verdient te krijgen. En ik ben er eigenlijk bij voorbeeld wel van overtuigd dat opnieuw werkgevers en werknemers zich daarbij niet onbetuigd zullen willen laten. Ja, maar allemaal onder leiding van u opvolgen. Het enige wat... Uh, u gaat dus nu terug naar, uh, naar de wetenschap. Um, het enige wat u dus niet doet is de politiek in, terwijl dat toch altijd wel een beetje in de lijn der verwachting lag. Ik denk in alle eerlijkheid dat ik vanuit de plek waar ik nu zit en waar mijn opvolger zal zitten de politiek heel goed kan ondersteunen en helpen en het is wat mij betreft nog steeds een van de mooiste plekken van Nederland om dat te doen. Dan heb ik bedoel, actief als politicus zien we u ooit terug? Uh, never say never, maar de kans acht ik eerlijk gezegd niet erg groot. Wordt met de dag kleiner, zeggen ze dan. He. Meneer Renoy-Kan, ik dank u wel voor het gesprek. Gefeliciteerd met uw nieuwe baan en nog een paar maanden als voorzitter van de SER. Dank u zeer. Gaan wij het over het hebben met Marco Verhoef. Marco, om te beginnen, er is een supercomputer bij het KNMI. Dat betekent dat, dat, dat de weersvoorspellingen nu elke dag kloppen. Ja. We hoeven geen moment ja, meer aan jou nee. te twijfelen. Het is altijd goed. Ja. Het is, maar, maar, maar hoe kan dat nou opeens? Twee dingen. Een weersvoorspelling, dat doen we niet aan. Want het is een verwachting, hè? Voorspellen doe je met een glazen bol. En ten tweede, een verwachting is nooit fout. Hij kan het niet uitkomen. Oké, okay, maar die computer dus, is wel gewoon nog beter dan de vorige. Dat hij is het hij eigenlijk. rekent in ieder geval een stuk sneller. En daarmee heeft hij inderdaad een hoop meer mogelijkheden. Je kunt uh, sneller reageren op uh, dingen die het model misschien niet helemaal goed doet. Want je laat hem gewoon nog een keer rekenen. En dan doet hij het misschien wel goed. Ja, de wordt dus, vervangen door de computer, dat is het eigenlijk. Ja, nou ja de pluim kwam ook <laughs> al uit de computer. Maar goed, hij zal er nu wat sneller uitkomen. En ja, ik hoop inderdaad wel dat het allemaal wat gedetailleerder wordt. Maar helemaal 100% goed zullen we nooit uh, gaan scoren. We gaan naar het weekend. Want ja. uh, ik heb wel zin in zon. Uh, uh, jij, kan je het leveren? Uh, ja, maar niet in Nederland. <laughs> nee, het is... Uh, ja, ik heb er ook ontzettend veel zin in, in die zon. En die hebben we vandaag op veel plaatsen gehad. Het heeft hier in Hilversum bij ons heel lang geduurd. Ergens tot, uh, nou ja, een uurtje geleden. Toen begon hij voorzichtig door te prikken. Maar in Limburg heeft hij de hele dag geschenen. En daar hebben we de eerste 20 graden van het jaar te pakken gehad. Kijk. Dus, wat dat betreft, uh, prima gescoord. Maastricht-Aken Airport, station van het KNMI... had zo rond een uur of half vier de 20 graden inderdaad... op de thermometer staan. En dat is best een poos geleden dat dat daar gelukt is. Want dat was... 3 oktober 2011. Dus Goed, maar daar was zon. Maar ik proef een beetje in jouw woorden dat we daar de komende dagen wat minder op moeten rekenen. Nee, we kijk, kijken we even naar de andere kant van Nederland. Het noordwesten, daar is de hele dag bewolkt geweest. Dat was maar 7 graden. Dus verschillen waren enorm groot vandaag. Die verschillen worden kleiner. Dat betekent dat het in Limburg minder fraai weer gaat worden en dat het misschien in het noordwesten iets gaat opknappen. Ik denk dat we morgen zitten met zo'n 12 tot 16 graden. Dus nog steeds zacht voor de tijd van het jaar. In het oosten nog wat zon. De rest van het land bewolking in de loop van de dag hier en daar een bui. Ook zon ochtend nog wat buien. Daarna krijgen we de zon terug. En dan begint die dip, die we helaas in het weekend hadden... ons langzaam weer te verlaten. En kan het linten weer terugkeren. Uh, eigenlijk moeten we het weekend gewoon een beetje verplaatsen. Richting maandag, dinsdag. Dat, is, uh, dat zijn de dagen dat we vrij moeten innemen. Ja, dat is eigenlijk helemaal geen slecht plan. Uh, misschien nog iets later in de week. Maar volgende week lijkt echt weer een prima week te gaan worden. De neerslagkansen uh, richten zich echt op het weekeinde En het gebrek aan zon waarschijnlijk ook. Dus uh, wat dat betreft ja, is het even pech... dat die uh, zaterdag en zondag uh, juist morgen en overmorgen zijn. Ja, het klinkt raar. We moeten het weekend even doorbijten. Goed. Marco, dankjewel. Hoi. Gaan wij nog eventjes praten in Engeland. Want we gaan praten over de leider van een kerk met maar liefst 85 miljoen leden. Aartsbisschop Rowan Williams van de anglicaanse kerk. Die kondigde vandaag zijn vertrek aan na tien jaar het ambt te hebben bekleed. Correspondent Hayan van der Horst. Hayan, dat is groot nieuws. Met helemaal, denk ik, in Groot-Brittannië. Maar waarom ja. gaat hij weg? Nou, het is nooit een geheim geweest dat uh, William eigenlijk nooit zin heeft gehad in deze post. Dat zei hij al uh, bij zijn aantreden. Uh, vorig jaar zei hij uh, dat hij waarschijnlijk uh, niet uh, tot zijn pensioen aanblijft. Dat hij vandaag al zou weggaan. Wat dat betreft... Uh, is het geen verrassing. Ja, deze man uh, die is eerder uh, academicus en theoloog dan kerkbestuurder. En dat hij het toch uh, heeft gedaan, deze post... Uh, uh, heeft die, uh, hij zag het als een plicht uh, toen hij gevraagd had. Hij nou, had nog tien jaar te gaan, maar hij gaat nu doen wat hij het liefste doet... en dat is doseren aan de Universiteit van Cambridge. Het is niet zo'n baan uh, als, uh, als, als de paus. Je hoeft er niet tot aan je dood te blijven zitten. Nee, dat gaat in termijnen. En deze, eigenlijk zijn eerstvolgende termijn... als hij weer opnieuw gekozen zou moeten worden... zou pas in 2018 zijn. Maar ja, dat gaat hij dus niet volmaken. En hij heeft zelf besloten om nu al ermee te stoppen. Ja, wat heeft hij betekend voor de anglicaanse kerk? Dat is een hele goede vraag. Want tijdens zijn leiderschap kenmerkte zich toch vooral door die enorme verdeeldheid in de Anglikaanse kerk. Aan de ene kant heb je die hele conservatieve tak... met vooral de kerken in Afrika. Aan de andere kant de liberale tak... met vooral de kerken hier in Groot-Brittannië en ook Amerika. En het splijpunt was dan vooral uh, uh, ja, vrouwen en homoseksuelen als bischoppen. Williams was duidelijk van de liberale tak. Hij heeft zich ook heel hard voor gemaakt uh, voor, uh, uh, ja, dat vrouwen bischoppen konden worden. Dat gaat bijna nu gebeuren in de Angelikaanse kerk. Toch heeft hij wel, zowel bij voor- als tegenstanders, veel respect afgedommen. Het is een innemende persoonlijkheid die eigenlijk met alle delen van de kerk een goede banden had. Nou, dat de kerk bij elkaar is gebleven, ondanks die hele grote meningsverschillen, ja, is toch ook wel te danken aan zijn inzet. En het zal ook de voornaamste taak worden van zijn opvolger, de boel bij elkaar houden. Ja, maar zie je die strijd die er dan de afgelopen tijd is geweest, ook weer terug in de strijd om de opvolging, of is er één frontrunner? Nou, je weet dat je in dit land uh, kan gokken op alles ja. uh, wat los en vast zit. Dus uh, bij de boekies uh, is er maar één uh, grote kanshebber. Dat is de, de, de bischop van York. De, deze man heet John Santamau. Um, hij is een geboren Oegandese. Ja, en als hij het zou worden, zou het de eerste zwarte aartsbisschop van uh, de Anglikaanse kerk zijn. Zelf wilde hij uh, daar niks over zeggen of hij uh, wel in is voor deze baan. Hij noemt het opstappen van Williams droevig nieuws. En het is nu aan de Anglikaanse bisschoppen om een advies te geven aan de premier die geeft op zijn advies aan de supreme governor of the church... en dat is de queen. En die besluit uiteindelijk wie de opvolger gaat worden. Maar als deze John Santamau het wordt... ja, die staat toch wel wat bekend als conservatiever. Hij uh, is bijvoorbeeld grote tegenstander van het homohuwelijk in het land. Dus wat dat betreft zul je daar ook nog wel een strijd gaan zien in de kerk. Horen we van je tegen die tijd. Dankjewel. Jan van Doors was dat. Wat gaan we doen zo dadelijk na de klok van vijf uur? George Clooney is gearresteerd. We hopen even met onze correspondent te kunnen praten in Amerika. Wat daar nou aan de hand is. En we hebben een gesprek met de man die 31% van de stemmen achter zich kreeg. En dat was niet voldoende om fractievoorzitter te worden van de Partij van de Arbeid. Meneer Plasterk, die gaan we zo spreken na de klok van vijf uur. We hebben ook aandacht voor het bezoek of voor Kofi Annan. Die uitspraken heeft gedaan bij de VN Veiligheid straat over Syrië. Reden genoeg lijkt mij om te blijven luisteren hier naar deze zender. De nieuws- en actualiteitenzender Radio 1. Vanavond, BNN Today. We hebben deze strijd gevoerd en uh, we zien het wel. En misschien wel een lijsttrekkerverkiezing, dat zou nog kunnen. Ja. We S'avonds om half negen op Radio 1. Ik wil gewoon heel graag doen wat ik leuk vind. En dat daar het kaartje aan hangt van beroemdheid, ja, zo so be it. Wat nou, dat is niet helemaal waar wat nee. ze zeggen. Luister ja. en kijk mee. Op radio1.nl oh, ja, Dat is wel nee, waar. Op zoek naar aandacht. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Mist hoort thuis in het weerbericht en niet in een leasecontract. Dit was de M uit het alfabet van Alphabet. Alphabet Autolease. Verrassend voorspelbaar. AlphabetAutolease.nl